Vanmiddag praat de politie erover met het AVRO-programma. Opsporing Verzocht besteden eerder aandacht aan de rellen van 21 september... maar liet geen beelden zien van de verdachten. De openbaar ministerie wilde de beelden eerst zelf onderzoeken. De Rijksrecherche heeft een inval gedaan... in het huis van de Limburgse VVD-politicus Jos van Rij...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 Van Rij werd eerder verdacht van belangenverstrengeling... vanwege zijn nauwe banden met een projectontwikkelaar. Onderzoek pleit hem vrij, al werd wel geconstateerd... dat hij in twee kleinere zaken te ver was gegaan. Rabo-renners als Robert Geesink en Marianne Vos... zijn geschokt en teleurgesteld over het besluit van de Rabobank... om te stoppen met het sponsoren van de wielerploeg. Geesink stelt dat zijn generatie de rekening moet betalen... voor het dopinggebruik van zijn oude collega's. Hij vindt dat zuur. Marianne Vos vindt het besluit van de Rabobank niet helemaal verrassend. De bank heeft altijd gezegd te stoppen als ze betrokken zou worden in een dopingzaak. Vos noemt het mooi dat de Rabobank haar wel blijft steunen en een oplossing zoekt. Fietsenfabrikant Giant wil misschien hoofdsponsor worden van de voormalige Rabobank-wielenploeg. Giant levert nu al fietsen en kleding voor de wielrenners.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 30 kilometer file. De langste file staan nu op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voorknopend Rotterpolderplein, 5 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. A17 door de rechterrichting Roosendaal. Bij Roosendaal West, 3 kilometer. is een vrachtwagen gestrand. De rechterrijstrook is afgesloten. A50, Apeldoorn richting Zwolle, tussen Heerde Zuid en Heerde. Vier door een ongeluk Ik sta één rijstrook dicht en de A50, Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend E-wijk 8 kilometer.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 Jan Man. Een hele goede middag hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar u van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met schrijver Leon de Winter over Badr Hari, Bram Amerika en wat dan niet meer. Acteur Bart Omen over de film Frank and Robot en de tentoonstelling Nu Ben Ik Dus 15 in het Anne Frankhuis. Jeroen Pauw en Janneke van Heugde debatteren over het tekort aan vrouwen in talkshows. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oon, Bert Brussen. Heel veel satire en heel veel live muziek. Dit keer, The New Shining. Shining. Zij verzorgen vandaag de muziek tijdens deze Vrijdagmiddag Live. U kunt ons natuurlijk zoals altijd volgen op Twitter, hashtag AvroVML. En ons ook bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Dopingdeskundige Klaas Faber noemt het terugtrekken van de Rabobank... als sponsor van de wielersport paniekvoetbal. Rabobank stopt met de sponsoring van professionele mannen en, wieler, uh, mannen en vrouwen ploegen na het vernietigende rapport van de Amerikaanse antidopingorganisatie USADA. Rabobank heeft er geen vertrouwen meer in dat de sport zichzelf reinigt. Alleen amateurs gaan ze nog sponsoren. Meneer Faber, Welkom. We zijn overigens, zeg ik tussendoor, in afwachting van acteur Bart Omer... die ik net aankondigde, die is op de fiets hier hard naar onderweg. Ja. En die schuift wellicht halverwege het gesprek aan. Dus dan bent u en de luisteraar ook niet verrast als dat gebeurt. Uh, meneer Faber, u noemt dat terugtrekken van, van de Rabo als sponsor uh, paniekvoetbal. Waarom? Uh, er zijn, kijk, Er zijn natuurlijk heel veel redenen op dit moment om uh, sponsoring in twijfel te trekken. Maar ik heb geen enkele goede gehoord. Ja, dus uh, de Rabobank gaat voorbij aan de realiteit, realiteit dat het uh, gaat om een, om een heel oud probleem. Een probleem dat eigenlijk uh, tot het verleden behoort. Het u u zegt, ik heb geen enkele goede reden gehoord. Zij zeggen, dat hele duizend pagina's, geloof ik, dikke USADA-rapport. Ja, maar dat gaat allemaal over uh, pakweg vijf jaar geleden. Minimaal vijf jaar geleden. Het is goed gedocumenteerd. Uh -huh. In mei was er een heel groot artikel in de Volkskrant. Dus iedereen wist daarvan. Het nou, bleef het een hele tijd stil van de Rabobank. Uh, nu hebben ze dus gewacht op dat USA-rapport. Dat, uh, ja, dat het wat in een groter verband brengt. en uh, Dat zou dan de aanleiding zijn om terug te komen op die hele oude belofte... van we gaan uh, schone wielrennen. Uh, een belofte die je in die tijd, uh, denk ik... Uh, ja, sowieso al met de nodige sceptis uh, had moeten beschouwen. Ook toen nog, nou ja, het, ja. Was, het was natuurlijk, uh, zeggen velen, dan een publiek geheim. Alleen, uh, dit rapport uh, toont overtuigend aan... dat het misschien niet alleen een publiek geheim is, maar ook werkelijk gebeurde. Ja, het gebeurde zeker, ja. U zegt, maar dat is nu niet meer zo? Ik ga ervan uit. Er zijn teams die, die daar heel serieus werk van maken... om uh, doping uit te bannen. En ik heb er uh, heel veel vertrouwen in dat dat, dat lukt. U bent, u bent een van de weinigen. We hebben vandaag de hele dag op deze zender al mensen horen reageren. U bent, geloof ik, inmiddels misschien de enige... nou, in ieder geval een van de weinige mensen... die dus nog de hand in het vuur durft te steken... voordat de wielersport nu schoon is. Nou, voor Robert Geesink, zeker. Voor een Marianne Vos, zeker. Voor een Annemiek van Vleuten, zeker. Hoe weet u dat zo zeker? Uh, nou, zeker. Uh, ten eerste, je ziet het aan de resultaten. Hè, dus, uh, die zijn uh, veel betekend. Er wordt veel minder hard gefietst dan, uh, dan vroeger. Uh, uh, over de hele linie. Ja, dus dat, uh, dat is een heel, heel duidelijk signaal dat, uh, dat bepaalde type doping niet meer, niet meer gebruikt wordt. Mm -hmm. En in plaats daarvan zijn, is, is een andere uh, legale zeg maar, uh, medische begeleiding gekomen die ervoor zorgt dat mensen echt wel naartoe de Frans kunnen uitrijden van drie weken. Want er zijn mensen die redeneren van... ja, je kunt niet drie, drie weken lang over die berg heen fietsen. Nou, die mensen kunnen dat echt wel, alleen niet zo hard. Ook zonder doping, ja, alleen ja, niet, niet zo hard. Ja. En is Bart Oma aangeschoven, welkom, acteur, ook wielerliefhebber. Uh, nou, ik heb heel hard gefietst om hier te komen. Ja, ik <laughs> ik moest het. er even aan denken. Zonder doping. <laughs> Zonder doping. Ja. Maar was jij geschrokken toen je hoorde, of je had het nog niet gehoord misschien, wellicht, dat de Rabobank ja, zich ja, ja. ja. Nou ja, het verbaast me niet, eerlijk gezegd. Uh, mijn broer heeft vroeger bij de Rabobank gewerkt. Ah. Ook bij de marketingafdeling. En ja, voor marketingdoeleinden uh, eigent het zich niet zo erg meer nu. Het gaat het eigenlijk. imago van de bank. Ja, denk Maar, het maar zegt meneer Faber, het gebeurt niet meer. Dus het is, het is het ja, had ik misschien toen moeten doen, maar niet nu. Ja, maar het is natuurlijk, dat, dat is nu, maar met terugwerkende krachten. Ik, ik zat vanochtend te bedenken, misschien moet je de, de, de gele truidrager pas de prijs een jaar later toekennen. Dan weet je zeker of het ja, wel of niet op ja, ja, Het, was. het ja. klinkt heel cynisch misschien. En uh, ik, ik hou ook heel erg van uh, wielrennen, hoor. Ik, uh, iedere... Zomers had ik ook aan de buis geplaatst. Ja, je begrijpt het wel. Ja. ja. ja maar meneer Faber, ja, vanochtend nog in het nieuws: rabo uh, Carlos Baredo... Uh, ook alweer verdacht. Ik bedoel, u zegt het is van vroeger. Maar het, het blijft maar doorgaan. En heel veel namen die in dat dikke rapport staan van de USA... zijn namen van mensen die allemaal nog actief zijn op dit ogenblik. Klopt. Nee, maar kijk, rabo heeft toen de tijd die belofte gedaan. en eigenlijk nooit uh, serieus werk van gemaakt. Hè. Dus in plaats van dat ze nou uh, één of twee personen aanstellen. die, die zich speciaal bezighouden met. in uh, de inrichten van een. Uh, zeg maar een plan om, om, om zo'n wielerploeg doping vrij te houden... is dat altijd uh, bij de managers terechtgekomen. Of, of, het is allemaal uh, hapsnap. Uh, en dan word je de tien jaar later word je, word je met, met je neus op de feiten gedrukt. Ja, ze hadden daar veel meer zelf aan, aan, aan ja. kunnen doen. Zij zeggen, wij gaan de profs niet meer sponsoren, de amateurs wel. Ja, Logisch. Zo. Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Kijk, uh, er is een heel... Uh, er is, een, er is een hele stap van, van amateurwielrenner naar profielrenner. Er zit heel veel tussen. En voordat je bij het profielrennen uh, komt... Um, ja, om die stap te kunnen maken, gaan mensen risico's nemen. Dus dat is met name het gebied waar, dat, dat, uh, dat ook gevoelig is voor doping. De amateurs? Ja, zeker. Ah. Alleen daar wordt heel weinig gecontroleerd, dus er is veel, veel minder zicht op. Van bekend. Maar, en, ja. en hoe weet u dat dan? Van horen zeggen? Nee, maar kijk even de door. Dus Rabo, die, die was afgelopen bij mij uh, grote nieuws omdat daar het dopinggebruik getolereerd zou zijn. Maar het werd absoluut niet aangemoedigd. Nou, ik ken iemand die zat uh, vrij hoog in de boom bij Telecom. En die is daar ontslagen. Uh, omdat hij het aankaartte bij de directie. Die werd daar gewoon uitgelachen. Nou, ze wilden zo... het niet weten. Bij Telecom wilden ze dat niet weten. Hè. Dat is een tijd van oerig. En uh, dat soort toestanden heb je niet bij de Rabo. En de Rabo heeft zich altijd heel netjes gedragen. Vind ik, vergelijken met andere teams. Ja, en daarom vind ik het juist jammer dat ze nu niet... Uh... Of ja, dat ze, zou... dat ze zich nu een beetje laten uh, intimideren door die publiciteit. Is het zo dat is er heel veel gereageerd onder andere ook door de Wielerunie... en die zeggen, nou fijn dat inderdaad de, de amateursport nog wordt gesteund. Uh, wij, wij kunnen de problemen daar best oplossen... Uh, als we bijvoorbeeld mensen onder Ede laten verklaren dat ze geen doping gebruiken. Nou ja, daar moet we een juridisch kader voor zijn. Kijk, de Wielerunie uh, ja, die, die reageert ook op het USADA-rapport. Het USADA-rapport is op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Er is eerst een strafrechtelijk onderzoek geweest. Daar hebben mensen onder Ede allerlei dingen moeten verklaren... Uh, waarbij ze dus strafrechtelijk gezien vrij uitgingen. En vervolgens zijn al die resultaten... Zijn bij, de, uh, bij de Amerikaanse dopingautoriteiten terechtgekomen. Ja, ja en dat, uh, dat, dat kan, heel, kan hier helemaal niet. Maar het zou niet werken, denkt u, als uh, als Nou, niet... want, kijk, ik lees dus dat Wilhelms-Unie zegt van... kijk eens, uh, dat werkt. Nou, maar die redenering gaat ervan uit... dat er ook niet een andere manier is om die mensen aan het praten te krijgen. Nou, ik denk dat die er wel is. Uh, want ik weet toevallig dat vanaf 96 bloedwaarden zijn opgenomen. Dus ze wisten al die tijd al wie er EPO gebruikte. Ook in 1999, toen Armstrong zijn eerste toeroverwinning behaalde... wisten ze dat er op dat moment zo'n ongeveer 150 renners EPO gebruikt. Die namen zijn bekend. Dat wist Rabo ook? Nee, Rabo niet. Nee, dat weten de dopingjagers. Aha. Het laboratorium in Lausanne, die heeft die namen. Daar konden ze al die tijd niks meer doen, omdat er geen regelgeving voor was. Nou, die mensen hebben er dus uh, vervolgens uh, tot 2009 over, over gedaan... om dat in een dopingreglement te krijgen. Vervolgens zat erover, uh, dus niemand mag dat weten. En af en toe wordt er dan iemand uitgehaald, zoals in dit geval Armstrong. En die sleept heel veel mensen in zijn val mee. Maar ik zou dat nou niet als een model willen gaan, uh, gaan zien... om ook in Nederland op dezelfde manier te werk te gaan. Ja, het is, uh, u, u zegt, amateurs gebruiken ook doping, uh, Bernard Kool. Kan, Cole. Kan. Ik kan? Niemand, ja, kan. U kent Bernard Kool? Een amateur ja, dat zeker, ja. Ja, die, die heeft erkend hè, dat hij ja. ook als amateur uh, doping heeft ja, gebruikt. Ja, die heeft dus verteld hoe dat werkt. Hè? Dus als je die stap wil maken, dan, uh, ja, dan, dan, is, dan ga je risico's nemen. Omdat je die stap naar de profs wil maken? Ja, dat is een duidelijke stap. Het, dus eigenlijk zegt u, als je consequent bent en je zegt we stoppen met, de, met het sponsoren van de profs... dan zou je ook niet door moeten gaan met amateurs? Ja, zeker gezien de staat waarin het huidige uh, RAPO-profielrennen uh, verkeert. We hebben het, gewoon, want het is eigenlijk een, uh, hoe noem je dat, een, uh, een motie van wantrouwen tegenover de huidige profploeg. Een Robert Geest, noem ze maar op. Ja, en dus of je doet allebei niet. Ja. Of je zou moeten zeggen, we, we nemen nu juist maatregelen, we zijn nu juist op de goede weg... en je moet dus allebei blijven sponsoren, vindt u, ja, of niet? Ja, het liefst wel weer. ja, Het gaat gewoon goed. Dus op een nette manier af, afscheid nemen van het verleden. Het is gewoon die mensen laten opbiechten, kijken wat, wat daarvoor... Uh, Sancties aan verbonden moeten worden. Het liefst zou ik gewoon zien dat, uh, ja, dat die mensen wat geld stoppen in een fonds, zodat uh, gedupeerden, want die zijn er degelijk. Hè? Het is niet zo. Ja, dat, dat er is echt. door heel veel renners. Renners die die stad niet hebben kunnen maken naar het profielrennen. of die profielrenner waren en uh, op achterstand gereden werden. en ermee gestopt zijn. Ja. Nou, dus wat ik graag zou zien is dat mensen die gaan bekennen. Nou, en er zijn heel veel namen bekend op grond van hun bloedwaarde, mm -hmm. dat die, uh, nou dat becijfert wat hoeveel winst die gemaakt hebben onterecht op die manier... en dat die wat geld gaan storten in, in een potje. Die moeten terugbetalen? Gewoon, gewoon ja, tuurlijk. En dan, daar, daar kunnen dan de goede renners weer mee gefinancierd worden? Bijvoorbeeld. En maar, zegt de Rabo ook, het is uh, wat ons betreft tot in de hoogste niveaus. Hè? En dan hebben we het ook misschien ook wel over de internationale wielerunie. Ja, zijn geruchten. er zijn heel veel geruchten op dit moment. Ja, maar dat maakt het uh, vertrouwen in, in u voornemen om schoon verder te gaan... niet zo heel erg groot natuurlijk. Ja, maar de Rabobank die neemt nou een beslissing enkel voor die teams... die daar helemaal los van staan, van wat er ook allemaal mis mag zijn in de wielerunie. Wat trouwens uh, flink overdreven wordt, denk ik. Denkt u? Denk ik, Maar uh, u weet het ook niet. Uh, ik, weet, ik, ja, ik kan hier niet alles zeggen, natuurlijk. Nou ja, uh, dat, is, kijk, ik bedoel, dat, dat is hetzelfde als dat iedereen zegt... we wisten het al lang. Het is natuurlijk wel een punt. Je moet het bewijzen, toch? Of niet? Kijk, de ja, Wienerbond zat altijd te klem tussen de dopingjagers... en natuurlijk het publiek. Die wil een schone sport... En de dopingjaars, die hebben, ja, die hebben gewoon slecht, slecht werk afgeleverd, vind ik. En de UCI werd altijd uh, maar met, uh, met onduidelijke regels uh, aan het lijntje gehouden. Die hebben dat halfslachtig uitgevoerd, dat beleid. Ja, dus als het, beter zouden, uh, als het beleid beter zou zijn... dan zou je wel degelijk in staat zijn om een schone, professionele wielersport... Dan was dat dan al lang geweest. Voorlopig uh, denkt u dat we de Tour de France nog gewoon uh, gaan bekijken deze Tuurlijk. zomer? Ja. Tuurlijk. Oké. Okay. Ik ook. Ja, jij gaat ook kijken? Ja, toch wel. Toch wel. Je, je twijfelde wel, Bart. Ja, een beetje wel. Uh, ik, vind het, ik vind het ook heel jammer voor de sport. Je, je, ik, ik, wat ik me ook afvraag is hoe hoe slecht is de doping tegenwoordig? Want ze doen alles om, om bloedwaardes omhoog te krijgen. Meer rode of witte bloedlichaampjes en al dat soort dingen. Hoogtestages. En ja, met allerlei middelen zitten ze dat nu dus heel erg uh, op te voeren. Ja. En hoe schadelijk zijn die middelen nu nog? Vraag ik me dan ook af. Misschien niet zo bedoelen. Nou ja, kijk, vroeger gingen mensen echt aan dood. Want die, ja, die spotten weet ik veel wat van amfetamine in het begin... Uh, ja. in hun aderen. Om, en ze wisten nauwelijks wat ze deden. En tegenwoordig. Maar, maar we, we ronden het even af. Want uh, ja. uh, vraag nog even aan meneer Faber. Is het veel minder schadelijk nu? Kan je... Met doping aan het toe doen? Ja, Het is Een lange, diepe stilte. Nee, dat is een lastige vraag, dus daar kan ik een lang en een kort antwoord op geven. Doe maar kort. Nee, het kort is uh, ja. Ja, het is minder schadelijk. Op Zeker. Ja. Oké, okay. goed. We gaan uh, zo direct verder over onder andere een tentoonstelling over Anne Frank. Maar is muziek de nieuwe Shining?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 No more No more oh, I remember summer nights living up until the sunrise We would change the world and live forever None in one night Everyone is strange, world's a little stranger Every time I stop and look uh, around I have to face it, might as well embrace it It goes The New Shining met Everything Changes. Vind je het mooie muziek? Laat dan een bericht achter op onze Facebookpagina, Vrijdagmiddag Live. Om mail naar vrijdagmiddaglive.nl. Want we hebben hier twee exemplaren liggen van de dubbel cd stripped en Full Circle om te verlooten. De yeah, yeah, yeah. is Bart Olmen. Yeah. Als acteur bekend van series zoals Van Spijk... Kinderen Geen Bezwaar, volgens hem, volgens haar ook regisseur, zijn musical Ik Dris speelt dit weekend in de Meervaart. Welkom nogmaals, Bart. en natuurlijk ook Klaas Vabber nog. Ook cultuurlief meneer Vabber. Zeker. Van? Uh, ja, als ik weet de vraag natuurlijk. Nee, maar literatuur. Literatuur, u uh, leest ja. graag. Ja. Laatste boek. Ach nee, ja, dat gaat er <laughs> dat een is een is over wielrennen. Dus Jij ja, gaat het veel over wielrennen? Uh, laatste tijd wel, ja. Helaas. ja Soms, okay. Soms uh, ik komt ik er niet naartoe, helaas. Dat ja. is een bekend probleem. Uh, Bart Omen, uh, waar haal je je trouwens op dit ogenblik vooral mee bezig? Uh, ik ben nu uh, bezig met de regie van Al de Liefste, een band en, uh, met Vrommerman. Veel Franse een, chansons noemt, toch? Veel Franse ja. chansons, ja. Die zijn ja. nu met hun try-outs bezig. En het andere was... Ja? Vrommerman, dat zijn zes zangheren. En die gaan pas in januari in première. Dan ben ik nu ook bezig met repetities. Die regisseer je ook? Ja. ja. Je bent voor ons naar een nieuwe tentoonstelling in het Anne Frankhuis gegaan. Nu ja. ben ik dus 15. Vanaf 11 oktober geopend. En je keek naar een film, Robert en Frank. Zullen we even met de tentoonstelling in het Anne Frankhuis beginnen? Ja. En? Nou... Uh... Ja, gek genoeg toch weer heel interessant. Gek genoeg? Ja, nou, kijk, ik woon al 30 jaar in Amsterdam. En eh, iedere keer fiets ik natuurlijk voorbij die enorme rij. En ik denk, oh nee, nee, nee, toch niet. Je en was er ik, nog nooit geweest? Nee, ik was er nog nooit geweest. Nee, waren wel in het Anne Frank-huis? Oh, heel, heel lang geleden. Heel lang geleden. Maakte het toen een indruk? Uh, ja, natuurlijk. Zoals bij iedereen. Maar dat, ja, dat is inderdaad is bijna 40 jaar geleden. Ja, ja, en Bart, jij zegt gek genoeg, van inderdaad, ja, eigenlijk, bedoel, het verhaal is natuurlijk heel erg bekend. Het verhaal is heel erg bekend. Het is natuurlijk ook, ook wat een beetje kitsch geworden, tenminste in mijn uh, inziens. Maar uh, ik wil er ook een keer met mijn kinderen naartoe. Maar ik denk iedere ja, keer, ja, die rijden, die rijden. Uh, nu blijkt dat je ook e-tickets kan kopen. Dus dan kun je gewoon ook via ieder, internet? Ja, via internet kun je er ook uh, makkelijk op tijd naar binnen en zo. Maar, maar om erin te komen, moet je dan toch wel weer in de rij nee, staan? Nee, nou nee, nee, okay. nee uh, gewoon zo'n tijd slot, zoals okay. met al die grote musea tegenwoordig. Heel handig, uh, goed deel, handig. Ja, ja De dat's... tentoonstelling maakt die ondanks het feit dat het verhaal heel bekend is. Ja, nou, ik heb net, ben Toch het indruk. hele achterhuis doorgeweest. Dat was erg indrukwekkend. En dit is een, een kleinere deeltentoonstelling wat op een hele leuke manier liet zien hoe dat meisje ja coming of age eigenlijk. Hè. Ja, tot haar vijftiende jaar natuurlijk. Uh, maar dat, ja, ik vond het wel mooi. Het, het gaf heel erg een, een, een zicht op hoe zij als, als, als jong meisje uiteindelijk puber werd... en met, met een grote mondbrieven aan haar vader schreef... van ik ben helemaal zelfstandig en ik weet heus wel wat ik wil. Ja, dat maakt het allemaal heel grijpbaar. Dingen die je niet verwacht had of niet wist? Uh, die ik niet wist, nee. nee. Toch wel? Ja. ja De inderdaad. moeite waard, zelfs voor mensen die dus het verhaal van Anne Frank kennen... De film ja. dan, uh, Robot en Frank, die gaat over... Dat gaat over een uh, oudere man, Frank. Uh, t, het speelt een beetje in de nabije toekomst. Uh, en hij krijgt een robotcadeau van zijn uh, zoon... die niet langer voor hem kan zorgen. Hij wordt wat vergeetachtig, hij woont alleen in huis en hij verslonst. En die robot gaat voor hem zorgen. Maar wat blijkt, en dat kan ik wel verklappen... Uh, Frank is een oud-inbreker... En hij leert die robot inbreken. Met Anne. alle gevolgen van dien. Ja, eerst wil hij niets van dat ding weten. Zo'n robot butler, wat moet ik daarmee? Ja. Maar uiteindelijk zit er ook nog een hele rare twist op het eind van het verhaal. Ik vond het een heel mooi verhaal. Het was een Amerikaanse film, maar heel kleinschalig. Wel met erg goede acteurs. Susan Sarandon zit er ook in. En, uh, ja, ik was er wel erg door gegrepen. Is, is, is het een komedie? Is het een... Nou, nee. Het is, het is, het is een, uh, gewoon niet echt bedoeld om te lachen. Maar uiteindelijk moet je er wel om lachen. Maar het is niet echt een komedie. Zit er een moraal in? Uh, ja, ja, ja. Zorg goed voor je kinderen. Maar dat zit altijd... Dat Zorg zit goed voor al... je kinderen? Ja, voor je gezin, family values. Maar dat is bij iedere Amerikaanse film het geval, volgens mij. Zelfs dus ja. de meest grote rampenfilm daar, uiteindelijk is het weer family values. Hou van je kinderen of zo, dat ja. soort dingen. Je zegt hij was subtiel voor een Amerikaanse film. Je had meer uh, Ja, uh, nou, het, voor... het was eigenlijk heel klein, heel, uh, heel klein quasset. Uh, het speelde af in een huis, in een dorpje. Het had bewijs van spreken in Nederland gefilmd kunnen worden. Met Nederlandse budget, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En dat thema van die robots, dat wordt steeds meer werk. Trouwens, de, ja, de, het eindigde met een filmpje van allemaal van die robots zoals ze nu zijn. Deze was wel heel erg geavanceerd hoor. Ik ben benieuwd of dat echt werkelijkheid wordt. Je zou hem graag hebben, bedoel je? <laughs> ja, wel handig. Ja, ja. Ja. Als ik je zo'n goed dus cappuccino kan maken. Kunnen ze dus dat voorstellen, dat als je oud en eenzaam bent... dat je dan uh, erg veel uh, uh, hebt aan zo'n robot? Nou, dat is een moeilijke vraag. Uh, een, een zijstapje, dus ik ga straks op bezoek bij mijn moeder die in het ziekenhuis ligt... Uh, nou, ik hou toch wel meer van uh, menselijke menselijk aanwezigheid. Menselijke ja. aanwezigheid, ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Het zal ongetwijfeld ja. te wennen zijn. Als je, als je, Bart, als je moet zeggen tegen onze luisteraars van... nou, ga of naar die tentoonstelling van Anne Frank of naar de film. Waar kies je dan voor? Nou, ik zou nu naar de film gaan, want die draait natuurlijk beperkte, beperkte tijd. En Anne Frank kun je altijd naartoe. Dat is waar. Uh, meneer Faber, welke van de twee zou ik kiezen? De film of de tentoonstelling? Ik denk zelf uh, tentoonstelling. De tentoonstelling. Ja. Nou goed, dan zijn ze allebei goed vertegenwoordigd. Ik dank uh, Bart Oomen voor zijn recensie. De tentoonstelling zeg ik nog even heet. Nu ben ik 15 tot half maart in het Anne Frankhuis te zien. En de film Robert en Frank draait vanaf 1 november in de bioscopen. Bart Oomen, dank. Dopingdeskundige Klaas Faber, ook dank. De in de slaapkamer. Jantje gaat slapen, Jantje is moe. Doet zijn beide oogjes toe. Here houd ook deze macht over onze Jan de wacht. Amen. Nou, nou lekker slapen, jongen. Krijg je morgenochtend je lievelingsontbijt. Nee, mam. Dat, dat hoef ik niet meer. Wat? Hoezo niet, lieverd? Je bent toch dol op ei met zalm? Nou... Niet? Als de zalm maar niet van foppen is. Foppen? Wie is dat nou weer? Ik maak hem, toch? En doe maar liever wentelteefjes, mam. Nou, oké. Okay, goed. Dan worden het wentelteefjes voor meneer. Lekker. Hé, hey, mam. Ja, jongen? Ik wil later in de Nederlandse dans. Oh ja, lieverd. Wil je danser worden? Dans. Nee. Leuk, dan kom je misschien wel op tv. Nee, nee ik wil DJ worden. Wat zeg je? DJ, disc, discjockey. Ja, ja. Ja, iemand die plaatjes draait... en een gezichtsbepalende exporteur van elektronische dansmuziek is. Oh, nou, heel goed, Jan. Dat is dan toekomstmuziek, hè? <laughs> nou, dat kan je meer naam mee worden, hoor, man. De Nederlandse sound regeert... Dat is mooi, jongen, maar nou lekker slapen, hè? Kleine DJ van me. En moet ik niet in de quote 500 terechtkomen, hè, man? Hè, wat bedoel je? Nou, dan weten ze me wel te vinden. Hé, hey, heb jij wel eens doping gebruikt, man? Hé, hey Jan, waar heb je het over? Natuurlijk niet. Dat moet je maar uitkijken, hoor. Dan kan je werkelijk alles kwijtraken. Ik hou helemaal niet van drugs en zo, jongen, dat weet je wel, toch? Ja, gelukkig wonen we niet in Geffen, hè, man? Geffen? Ja, er wordt morgen een oorlogsmonument onthuld... waarop ook de namen staan van Duitse militairen... die in de Tweede Oorlog in het dorpje gesneuveld zijn. Dus... Het is dus eigenlijk een soort omgekeerde Wiederkoetmachon. Ja, maar dat is toch misschien wel goed, Jan. We moeten blijven herdenken. Ja, gelukkig wordt het aangepast, want het wordt nu een monument voor verzoening nagedachte nagedachtenis. aan alle slachtoffers van het oorlogsgeweld. Oh, nou, goh. Ja, dat is wel beter, Jan. Ja, ja? anders had je voor mijn part ook de naam Adolf Hitler wel op mogen gratuleren. Hé, hey, Jan, nee. Ja, die heeft echt een rotje gehad, hoor, man? Hé, hey, jongen. Hé, papi. Slaap lekker, liever. Voorlopig even geen tv meer voor deze jongen. Dag, maar. Zo gaat mijn grote sterke kerel lekker slapen. Is nog een verhaaltje. Is nog een verhaaltje. Dat dacht ik al. Nou, um, er was eens een heel belangrijk debat tussen twee hele belangrijke mannen. De één was een... Een Bormantse multibiljonair. Juist, Romney. Heel ja, goed. En de ander is... Barack Obama. Precies. En wie won het debat? Ja, die laatste, want hij kwam assertiever en agressiever uit de hoek dan bij het eerste debat. Juist. En hij had... Uh, heel goed, naar zijn spin-dokter geluisterd. Precies. Ja, hij wist helder uit te leggen welke stappen ze moesten zetten... op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, ja. energie, ja. schulden, ja. oorlog. Nou, kortom, hoe ze de natie weer kleur kunnen geven. Nou, mannetje, ik zou zeggen, ga jij maar eens lekker slapen. Ja. Hé, hey, hey, pa. Ja, jongen. Gelukkig wonen wij niet in Syrië, Nee, gelukkig niet, jongen. Vind jij Anouk ook goede zanger? Zeker. Die mag voor mij onze natie kan ka kleur geven, Ja, ja zeker. Ja. Nou, slaap jij ja, lekker, jongen. Morgen gaan we naar de kunsthal in Rotterdam. Leuk! Schilderijtjes pikken. Ja, een matisje zou leuk zijn. Ja, wie te groot. Kan je hem zo onder de arm meenemen? Ja, ze doen de deur daar toch niet op slot, hè? Hé, paf, één ja. ding. Hey, dan gaan we toch niet met het bestelbusje? Nee, we gaan gewoon met de auto, jongen. Oh ja, anders ontploffen we misschien. Ja, nou, je bent nu veilig hier in je eigen bed. Ja. Lekker slapen, jongen. Trust de pap. Trust de Jan. Marjan Luif, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Het NOS Journaal nu met Marjan. Koek. Radio 1. Het NOS Journaal. In het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut is een zware explosie geweest. Een getuige meldt dat er zeker één dode is... en dat meerdere mensen gewond zijn. Wat de oorzaak van de explosie is, is nog niet duidelijk. De Britse politie doet strafrechtelijk onderzoek... naar misbruik door de bbc correspondent Jimmy Savile. Volgens Scotland Yard heeft Savile, die vorig jaar overleed... een onwaarschijnlijk groot aantal minderjarigen misbruikt. Hij maakte meer dan 200 slachtoffers... Several presenteerde jarenlang bbc programmas als top of the pops. De Groningse politie gaat in opsporing verzocht beelden vertonen van relverschoppers in Haren. Er is 100 uur beeldmateriaal beschikbaar. De politie hoopt meer verdachten te kunnen identificeren. Opsporing verzocht besteedde eerder al aandacht aan de Facebook-rellen in Haren, maar vertoonde toen geen beelden. En het neergeschoten Pakistaanse meisje Malala kan weer staan. Volgens het ziekenhuis in Birmingham in Groot-Brittannië kan ze ook weer schrijven. Praten lukt nog niet. Malala werd vorige week dinsdag neergeschoten in Pakistan. vanwege haar strijd voor onderwijs aan meisjes. Tot zover. ABB verkeersinformatie. Hier staat 40 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht en het zuiden van het land. De files die hier opvallen. op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor Knoppet Velsen. 4 kilometer na een ongeluk. De rijstrokken zijn wel weer open. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag... tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn... drie kilometer na een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A28 Utrecht Amersfoort voor Afrit Maren... 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A59 Zonsdeel richting Os... staat tussen Engelen en knooppunt Empel 3 kilometer. Bij een ongeluk is daar een auto over de kop gegaan. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1... Afro, vrijdagmiddag live. Jan Lop. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zijn boeken vliegen over de toonbank. En bij veel literaire recensenten op de slagbank. Met zijn vaak rechtse columns krijgt hij links Nederland regelmatig op de kast. Hij spreekt lovend over het conservatieve Amerika. Nam het op voor vriend Bram Moskowitz en voor kickbokser Badahari. Hij heeft een scherpe pen en het hart op de tong. Onze gast van vandaag, Leon de Winter. Welkom, dankjewel. Naast uh, schrijver, uh, bestseller, auteur ook willen liefhebben. Nou ja, liefhebben is een groot woord, maar ik kijk altijd wel naar de, naar de tour, ja, tuurlijk. Nu ook nog, dit jaar? Oh, absoluut, ja. V voor mij... Uh, ja, ik blijf die Lance Armstrong een held vinden. Nog steeds? Er, <laughs> nog steeds, ik kan er niks aan doen. Ik, ik blijf dat, uh, ja, ook met wat hij gedaan heeft, intrigerend en mysterieus. En uh, ik, ik, ik, ja, ik wil weten waarom die man... Hij wordt eigenlijk alleen maar interessanter voor je. Voor, met, met dit soort dingen, die, die neiging heb ik... vind ik mensen nog veel interessanter dan uh, zonder dat ja, randje. Nou, over die fascinatie van jou voor mensen die misschien ook niet helemaal koosje uh, zijn... gaan we het zo direct uitgebreider hebben. Maar, uh, want zit er ook, denk je misschien een mooi boek of scenario in... de val van Lens Armstrong? Oh, de, maar daar, daar zullen zonder enige twijfel Amerikanen al komen. lang mee bezig zijn. Ja. Leon de Winter niet. Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik zou niet weten wat ik in die, in die wiel, uh, wielerwereld op die manier moet doen. Maar we hebben natuurlijk een grote wielerschrijver in ons land natuurlijk. Hè? Tim Krabé, die, uh, die zou daar die wel aan kunnen weten. doen. Ja, die zou het kunnen doen. Ja. En, en die do het gaat hier over doping in de wielersport. Maar denk jij dat het tot die wielersport beperkt is eigenlijk, die doping? Ik denk dat het op heel veel gebieden uh, gebeurt. Het maakt me ook niet zoveel uit. Degene nee? dat dat heel, ja, dat hoort ook wel bij dat talent. Als je het zo goed kunt verbergen en, en verhullen. Um, dat, is ook ik vind dat, ook, dat heeft ook wel iets. wat zou die slikken denk je dan? Die ja. moet iets geslikt hebben. Ja, hij komt en ze het... komen er niet achter, jee wat is dat knap gedaan. Ja, helaas zijn ze er dan uiteindelijk toch wel Uiteindelijk achterkomt. zijn ze eruit gekomen. Ja natuurlijk, want als ze er nooit achter zouden komen dan zou elke spanning ook wegvallen. Er, er, er, er zal toch op een dag zal die bijl moeten vallen. Anders is, anders is er geen spanning. Maar ik, uh, ik blijf hem uh, f, uh, ja, fascinerend vinden die man. We gaan het zo direct hebben over uh, ja, ook andere mensen die... Misschien vallen, misschien ook niet. Bram Moskowitz, Badr -Hari. over Amerika gaan we het hebben. Maar eerst een lied dat Susanne Mathijsen over je schreef... nadat ze googlede op je naam. 3, 4, en 1. Badroodada, doodada, Schrijver, columnist, filmproducent. Leon de Winter kwam ter wereld in Zertogenbord. Met Maten kloppen als gitaar, ging hij als Yogi in de steden op de Beatles los. Yeah, yeah. In de oorlog dolken zijn ouders onder bij een NSB-familie. Als hun personeel bediende de geliefde samen de nazi's. Vader verdiende daarna de kost met papier, lompen en lood. Ondanks een flinke boterham noemde Leon hem later een voordejoen trok naar de grote badum, stad voor badum, de filmacademie. verfilmde met vrienden zijn eerste badum, boeken in de Amsterdamse associatie. Zijn moeder was badum, fan van Henny Huisman. Badum, en ze snapte badum, Leons badum, films niet. Ze zei, badum, waarom badum, maak je van die moeilijke films, jongen? Badum, badum, maak je niet iets badum, badum, zoals Henny. Daarna schreef badum, hij kaplan, trok een luchtiger Joodse jas aan. De verkoopcijfers badum, badum, badum, tot grote shock van liter en Holland. En met maatpak villa en een dikke bak voor de deur. Veranderde Leon van moeilijke baard in een slikken bestseller sinds Sindsdien reikt zijn succes ver buiten de grenzen: films, boeken, columns, hij krijgt prestigieuze prijzen. Einde Met vrouw Jessica... Zij te veel op uiterlijk en op effect gericht. Of op commercieel succes, daar wordt hij vaak van beticht. Hij kan veel en snel en door vijand, daarom vaak als opportunist gelezen. Maar een vriend zegt, hij verandert vaak van jas, maar nooit van wezen. Vechtjas Badderhari vindt hij een parel voor de samenleving. En vriend Bram Moscovic is door de rechter. Rhetorisch verkracht in Leons beleving. Hier nu op de radio bij Vrijdagmiddag Live. Terug in het publieke debat. Leon in zijn winterjas. Yes. Oh, yeah. Susanne oh, Vera Ké en Milou van Bodegaaf. Over mijn gast Leon de Winter, die zo nu naar bedenkelijk keek. Of niet? Bij nou ja, de... er zitten wat pittige, pittige stellingen in, ja. Ook, ook foute dingen? Nee, nee feitelijk, of... feitelijk, feitelijk klopt het allemaal wel. Feitelijk wel, wel. Ja, ja. Ja, ja. ja. Want waarom noemde je je vader een vodder Nou ja, de, zo werd hij genoemd in sennig -Bos. Zo werd hij genoemd? Ja, dat was de vodder natuurlijk. Maar wel een ja, rijk. hij een grote Jaguar. Hij had een, hij had jaguar, een hele grote Ford Mercury... Oh. En, uh, en had uh, op een gegeven moment ja, zoveel geld... dat hij een, een, een mooi huis kon laten bouwen. En waardoor jullie er goed van konden leven? Uh, waardoor we er goed van konden leven, ja. ja. Je, je moest eigenlijk of Henny Huisman of een advocaat worden. Nou ja, Huisman, uh, nou Huisman... Ja, dat hoorde natuurlijk wel tot de belevingswereld van mijn moeder. Uh, maar het was wel ooit de bedoeling geweest... toen ik klein was, ja, de, de, de, de, de, mijn ouders zagen in mij een, een advocaat. Dat was dan de volgende stap... Dus uit de, uit de armoede, want ze komen uit straatarme gezinnen. Mijn ouders kwamen ze. Uh, mijn vader was dan tot enige welstand gekomen. En dan de volgende stap is natuurlijk... dat die generatie daarna niet meer met de hand hoeft te werken. Dat ja. En de advocaat vonden ze een betere garantie en, daarvoor dan en schrijven? En de advocaat is dan veel hoger, ja, natuurlijk. Dat was heel hoog op de maatschappelijke ladder. En zijn ze uiteindelijk nog tevreden gesteld... omdat je tot de intelligentia bent gaan behoren... en een succesvol schrijver bent? geworden? Nou, ja, mijn vader... Ik heel vroeg, ik was elf toen hij doodging. En uh, mijn moeder heeft wel wat meegemaakt daarvan. Die heeft het nooit helemaal begrepen, van dat, iets van dat schrijven. Ze heeft gedurende haar leven ook nooit iets van me gelezen. Uh, of schoon mijn zusje wel eens wat voorlas. Uh, maar dat dat leidde dan tot dat je wel eens op televisie kwam... of in de krant stond, uh, dat, dat drong wel tot erdoor. Dat, dat... dat wel dat dat toch wel ook aardig was. Ja. Nou ja, je bent uiteindelijk uh, ook een hele populaire schrijver geworden. Je bent een bestseller-auteur. Uh, zelfs recensenten die je oorspronkelijk neersabelden... erg kritisch over je waren, zijn er anders over gaan denken. Zoals Arjen Peters, jou ongetwijfeld niet onbekende. Je laatste boek, VSV, over je aartsverand, Theon van Gogh... met maar liefst vijf sterren bekroon. En wij vroegen hem waarom Jaren geleden heb ik me wel gestoord aan de karikaturale toon... En Theatrale effecten in de boeken van Leon de Winter, maar mijn mening is helemaal omgeslagen. Vooral ook ten aanzien van CSV. Ik maak me sterk dat ik niet alleen veranderd ben in de loop der jaren, maar dat de Winter ook is veranderd en gegroeid. Arjen Peters, klopt het? Um... Nou ja, het zou natuurlijk krankzinnig zijn als ik dezelfde zou zijn als 30 jaar geleden. Ik bedoel, je wordt ouder, je doet ervaringen op, je verandert. Ik denk niet qua intentie, maar ja, je, je, ook, ook, kijk, dat schrijven is ook voor een groot deel ambacht. Hè? Ik bedoel, en dat is ook de kant van het schrijven dat ik zelf zo graag wil benadrukken. Er komt een hele hoop discipline bij, heel veel techniek. En vooral ook heel lang op je reet blijven zitten. Um, en uh, ja, ik beschouw me meer als een ambachtsman dan als een bevlogen kunstenaar. Maar je hebt ja, zo'n ambachtsman dat het nu literatuur is. En dat was het volgens Arjen althans voorheen niet. Ja, maar ja, ik, ik heb nog steeds geen idee wat dat is. Het enige wat ik weet is dat ik met overgave aan een verhaal werk. En uh, de ene keer wordt dat meer gewaardeerd door, door critici dan, uh, dan de andere keer. Um, in, maar in die zin is er weinig veranderd sinds ik begonnen ben als schrijver. Maar ja, als ik een meubelmaker was geweest... Ja, zijn mijn kastjes die ik nu maak natuurlijk wat verfijner... Dan, dan 30 jaar geleden. Je laatste boek vind je wel het mooiste? Nee, dat vind ik niet. Ah. Nee, nee, nee dat, heb, dat gevoel heb ik zelf niet. Mijn kinderen zijn mij allemaal dierbaar. Allemaal ja. uh, maar er, er zijn er wel twee die ik, die, waar ik een, een extra gevoelig voor dat ben. Dat ja. zijn. Dat is Sionoko, een, een roman over een, over een rabbijn die uh, ernstig overspel pleegt en die verschrikkelijke crisis uh, uh, ondergaat. Uh, die vind ik voor mij heel dierbaar. En, uh, en mijn roman uit, uit 1930, Hofmans Honger, dat, dat waarmee de, een boek dat de wereld rondgegaan is. En verfilmd is ook. En verfilmd. Ja. En dat, was, dat, he, dat heeft ook voor mij nog steeds een, een hele bijzondere plek in mijn. Wereld. Je bent in 2008 uit Nederland weggegaan. Onder andere omdat, zoals je zelf zei, uh, je uitgeput was van de polemiek. Je ja. was op allerlei podia bezig, uh, creëerde nogal ja. wat vijanden. Ja. Je bent nu weer terug. Ja, ik merk het. En wat doe je? Je stort je weer vol overgaven in hetzelfde het debat. Het, ja, ik moet het onderdrukken en ik kan het niet. Het het, ik het, het, het, het kan het niet laten. Dus ik hoor wat over Baddah Harry. Ver weg in Amerika, onderweg in Oklahoma. Ik zie wat op het internet en ik denk ja, maar ik heb een heel aardige man ontmoet. Ja, Hoe kan dat nou? Dat schrijf je ook. Dus op... dan schrijf ik even snel een stukje. En ik krijg half, half Nederland over me heen. Daar werd nogal op gereageerd. Laten we het even en volgens over zowel Barry uh, Harry als uh, jouw vriend... Bram Moskowitz hebben, want ook daar heb je het voor opgenomen in een artikel. Uh, bij Bram zeg je, uh, want die ligt natuurlijk onder vuur... Uh, die wordt voor de tuchtrechter gedaagd, hij wordt gezegd dat hij uh, geen belasting heeft betaald... je zegt dat het gaat vaak gaat om wraak of jaloezie. Nou ja, uh, eergisteren stond hij ook weer daar voor dat tuchtcollege... Ja. omdat hij uh, iets naast gezegd had over een, over een rechter... En dat gaat helemaal over niks. Marcel Oosten in de zaak Wilders. Ja, en dan denk je, dit gaat te ver. Ik bedoel, tot dat moment had je nog kunnen zeggen... ja, hij heeft dat er wel een beetje naar gemaakt. Maar afgelopen woensdag zullen er ook wel heel veel mensen... het idee hebben gekregen van... de, de, de, de jacht is op hem ingezet. Het wil niet zeggen dat Bram... misschien dat ik hem daar al... anders had ik hem misschien ook niet zo aardig gevonden... een, een, een, een, een priesterlijke ziel heeft. En het, hij en het maakt wel eens een fout. Ja, Bram is een, uh, is een uh, nogal turbulent mens. Mm -hmm. Een extravert zo nu en dan. En, uh, en, en, en heeft veel lef. Theatraal kan hij ook heel vaak zijn. Um, maar dit is net iets te gecoördineerd allemaal. En met zoals dus hoogtepunt, als apotheose afgelopen woensdag... dat hij voor dat uh, van de uh, Orde van Advocaten moest zijn. Nou, hij had gesuggereerd dat de rechter niet onafhankelijk was. Hij zei, die wordt van bovenaf aangestuurd. Ja, ja, dat is een um... beetje cruciaal voor een rechter, toch? Ja, maar er wordt ook heel veel, heel veel overleg daar intern. Vergeet dat niet. We denken allemaal dat die mensen die doen hun werk en gaan naar huis... maar die, hebben, uh, die, die komen elkaar ook in de kantine tegen daar bij die, bij die rechtbank. En die hebben ook allemaal werk, overleg en, uh, en ja, schema. Maar het is niet gebruikelijk dat de ook. advocaat zegt... meneer de rechter, u bent niet onafhankelijk. Nee, nu heeft hij dat niet op die manier gezegd. Uh, maar, hij heeft ja. wordt van boven aangestuurd, zei hij. Ja er, er is, er, ja, er worden wel eens afspraken gemaakt. Maar ik begrijp... Want dat, is, dat siertje vind ik ook, dat je het voor je vrienden ja, opneemt. Ja, wat heb je aan een vriend die het niet voor je opneemt? Nee, absoluut. Maar... Juist onder deze omstandigheden, als het mooi weer is... is het altijd prettig om met z'n tweeën in de zon te gaan liggen nee, waar het om gaat. Is, wanneer het stormt. Het lastige is alleen, uh, denk ik, dat er zoveel uh, feiten ook liggen, toch? Als het om de klachten gaat. Ja, van... maar wat maakt mij dat nou uit? Hij, oh. ik wil, hij is mijn vriend of hij is niet mijn vriend. Het maakt als je niet hij uit of, een... of het wel, wel of niet waar is. Ja, maar wat heb je aan een vriend die dan, mocht je stomme dingen hebben gedaan, wegrent... En, en lekker thuis gaat zitten, dat de gordijnen dicht tegen de deur op slot en als aangebeld wordt, niet open doet voor je vriend. Nee, juist dan. Wat zou ik een zeikert zijn? Zeg ik, zou mezelf niet aan willen Maar kijken. moet je dan geen onderscheid maken tussen wat hij uh, aan jou voorwaarden betekent als vriend, maar dat hij misschien die cliënten inderdaad bedonderd heeft, dat hij misschien inderdaad uh, geen belasting heeft betaald, dat hij misschien inderdaad de boel uh, nou ja, regelt? Uh, kijk, ik weet, omdat Bram me dat natuurlijk ook wel regelmatig vertelt, er komen soms mensen bij hem die, die zeggen: Ah, kunt u niet even die officier bellen of die rechtercommissaris? Die mensen denken dat dat hij een toveraar is, of dat hij eventjes interne dingen kan regelen. En als dat dan niet lukt, of hij doet het niet, dan zijn ze teleurgesteld. Het is niet zwart-wit, en dat heb ik ook in die zaak Bader Harry willen zeggen. Het is nooit zwart-wit. Nee, maar het kan natuurlijk ook, jouw blik, jouw sympathie voor je vriend... Zonder, zonder, zonder enige twijfel, dan heb ik liever die blindheid... dan deze zogenaamde objectiviteit, daar, daar heb ik niks aan. zo wil ik ook niet bestaan. Zeg je wel eens tegen vrienden, joh, hier ben je de boel aan het bedonderen... dat moet je niet doen? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe ernstig het is. En of het uitkomt. Net als met Lens Armstrong. Als het niet uitkomt, zeg je het niet. <laughs> ja, nee, dat moet je heel genuanceerd. Je bent er, moet je ja, precies, je bent er zeer opportunistisch in, begrijp je. Nou ja, op een gegeven moment heeft sta ik ergens en daar ben ik niet vanaf te krijgen. En, en dan toch even die Hari de kickbokser... die beschuldigd wordt van mishandeling. Op het moment uh, dat jij dat stuk schreef... Uh, had hij twee uh, zaken tegen hem lopen van mishandeling. Uh, ja. Jij had hem ontmoet en vond ja. het nodig om te zeggen... dat hij charmant is, intelligent, geestig... en dat hij bij mannen alleen al door zijn verschijning... door de machohormonen agressie en provocatie oproept... Nou ja, uh, en kijk, dat het een paal werd gezongen... Dat waren, voor de waren mij een uh, kan... Zei ik, hij kan. kan. Zijn. Uh, dat, dat geldt voor heel veel mensen. Die, heel veel mensen kunnen parel voor de samenleving zijn. <lacht> dat is de ja. indruk die ik had. Ja. Wat moet ik dan doen? Net of ik die indruk niet gehad heb. Net of ik niet naast hem heb gezeten. Net of ik niet heb, uh, heb gedacht voor hoe, hoe relevant is dat? Alleen indruk, nee, voor, voor, als er al twee aanklachten op dat moment tegen uh, een dat is, dat is heel ernstig. Maar waar ik door word aangetrokken, dat is niet door de gedachte. Ik heb me dus vergist. Nee, ik buig me dan over de vraag... Waarom heeft hij mij niet geslagen, slaat hij die anderen wel? Want dat vind ik dan intrigerend. Want ik heb helemaal geen, überhaupt geen seconde me bedreigd door die man gevoeld. Moet ik dan denken... Uh... Maar dat hij jou niet mishandelt, wil toch niet zeggen dat die anderen... Uh, nou, maar uh... ik vraag me af, want ik, nee, ik ga ervan uit... dat die slachtoffers zich net zo opstellen als ik. En hetzelfde soort mensen zijn. Waarom aan. zouden ze dat doen? Nou ja, dat is de vraag, dat weet ik niet. Dat wil niet zeggen dat Badr een heilige is... Nee, maar eigenlijk... Hij had, had ze handen thuis moeten houden. Maar wat ik dan intrigerende ja. vind is... waarom is die man die ik ontmoet heb... die ik ervaren heb als een intelligente, innemende man... onder ja. welke omstandigheden wordt het dat beest? Dat ja. is voor mij een interessante vraag. Ja, sterker nog, je zegt zelfs, dat slachtoffer... wat deed hij eigenlijk om virus uur s'nachts daar op die plek? Nou ja, iedereen moet dat zelf weten waar die s'nachts een virus is. Ik ligt al virus uur s'nachts normaal in mijn nest. Oké, okay, dus die man ja. mag daar wel zijn van je? Ja, hij mag daar zijn... Maar Bader Harim moet zich ook wel in kunnen houden. Ja, dan, ik, maar tegenwoordig gebruik ik het beeld. Dat mag ik eigenlijk niet doen van mijn vrouw. Die is straks boos als ze dit hoort. Uh, als, die, als dat slachtoffer s'nachts om half vier meerder op de, op, de tram, op, op de rails was gaan staan en de trein was op hem afgekomen en hij had geroepen: Ik hou die trein wel tegen. En hij was overheen gegaan, had iedereen geroepen: Stom van je had je niet moeten doen. Dat vind jij hetzelfde? Dat lijkt er wel verdomd veel op. Dus maar... die Hari kan zich kan volledig niet beheersen. Die, die, die gaat gewoon als een locomotief over mensen heen. Uh, nou, onder bepaalde omstandigheden, als daar iemand voor hem staat. Waarom die schrijf die je die dan zegt... over iemand die zich niet kan beheersen en als een locomotief over mensen heen gaat, dat het een charmante, intelligente geest is? Omdat ik hem ervaren heb als een charmante dat kun je niet bij me wegnemen dat heb ik ervaren. Hitler was ook heel erg leuk voor zijn hond. Dat schijnt zo te zijn. Zeggen ze dan altijd. Ja, dat schijnt zo te zijn. Was een hondenliefhebber en vegetariër. Dit is natuurlijk een absurde grove vergelijking, maar kun je je voorstellen dat andere mensen denken als je dit schrijft over zo'n Bader-Hari? Ja, dat begrijp ik en de correctie erop is onder elke omstandigheid moet je je handen thuis houden, maar die maar wil ik er toch een beetje op laten volgen. Ik begrijp nog steeds niet waarom ik naast een vriendelijke, intelligente man heb gezeten... die s'nachts om half vier die nacht in de arena ineens in zo'n skybox... Ja. iemand verschrikkelijk geslagen heeft. Toch is dat, dat beschrijving, iets anders dan tegelijkertijd suggereren... dat die slachtoffers misschien wel aan hunzelf te danken hebben. Ik ben erg benieuwd naar de rechtszaak. Jij denkt dat daar nog iets naar boven komt? In de nieuwe revue zei je, ik weet meer... Ik heb wel wat gehoord wat inmiddels, ja. Nee, dat ga ik hier niet zeggen. Waarom niet? Dat, we moeten, dat, dat, omdat ik dat niet kan doen, omdat ik dat mensen beloofd heb. Dus dat doe ik niet. Maar ik kan wel hier, want dat maakt het extra pikant... suggereren dat ik veel meer weet. Ja, dat maakt het zeker pikant. Maar dan suggereer je dus mee dat, dat slachtoffer blijkbaar iets gedaan heeft... waardoor hij het uitgelokt heeft? Um, een paar weken geleden was ik met mijn vrouw. maakten mij, wij een heel leuk fietstochtje door de duinen. Het was een prachtige zondagmiddag. En er komen uh, twee jongens langs op een fiets. En die roepen kut naar mijn vrouw. Waarom? Maar. Omdat ze daar zin in hadden. Ze, oh. Dus ik stap af, pak mijn fiets om ze daarmee dood te slaan... En ik werd meteen omringd, want het was een hele drukke zondagmiddag... door honderd andere fietsers, waardoor ik niet bij ze kwam... maar ze fietsten ook snel door. Als, als die opstopping niet was geweest, had je me nu moeten interviewen... ergens in een, in een, in een, in een huis van bewaking. Ben je ja. heel agressief? Ik ben de lieve, de makheid zelf. Maar er zijn dingen die mij heilig zijn, waaronder mijn vrouw. Ja. Je kan je situaties voorstellen, daarom ik maak je die, die vergelijking. Ik kan mij onder zeer extreme ik kan omstandigheden situaties voorstellen... Dat ik het niet meer hou, ja. Omdat, omdat, uh, omdat ik niet toelaat... Omdat, dat mijn vrouw op die manier zomaar wordt beledigd. Ik was door dolle heen. Ja. En jij weet dus dat Badahari op een vergelijkbare... of ergere manier is uitgedaagd? Het Suggeren enige wat ik doe, is steeds anekdotes vertellen nu. Wij mogen zelf de conclusie trekken. Je schreef trouwens over dit incident in de Duinen met je vrouw. Ook, ook een stuk in Elsevier. Ja. Ja. Uh, die schreeuwers die noem je in Elsevier... Voor wie geen huwelijk heilig is. Je vraagt lezers of de eer van een vrouw. Nou ja, man ben, nog iets voor ik, ze ik betekent. Ik ben in die zin een uitermate ouderwetse man. Er zijn voor mij nog dingen die heilig zijn. Ja, ik, is de eer voor u nog heilig? vraag je aan ik, de, aan de uh, Ik vind soms eer wel heilig. Ja. En, en ben je voor eerbraak? Uh, dat is een heel andere zaak. Je heeft cultureel culturele. Vindt heilig, dat, dat, je bent voorbraak. Dat, dat, heeft je dat, dat heeft een culturele betekenis en dat hmm. komt uit een heel een andere omgeving. Maar het is, dat is wel hetzelfde, toch? Nee, het, is, het, is, het Iemand een hele, doet heeft iets een heel je andere erfing? betekenis. Nee, eervraak uh, heeft te maken met een schaamtecultuur. en hoe mensen dus reageren. Op, op, op collectieve eer. Die collectieve eer die zal mij gestolen worden. Daar heb ik niks mee, behalve wanneer het gaat om het Nederlands voetbalhelftal. Hmm. Dan telt het wel voor me, maar normaal niet. Nee. Maar dus in dit geval, hè, jouw vrouw wordt beledigd, jij ja. wordt boos. Eigenlijk, als je echt voor de eer van je vrouw opkomt... zou je dus met, met jouw fiets die jongens hun schedel hebben moeten spelen. Op dat moment had ik me niet ingehouden, ja. ja had ik ze ernstig toegetakeld. Absoluut. Daar is... kan er niks aan doen. En, ik, en ik, ik schrik er daarna ook van. Ja. Ik bedoel, uh, tien minuten later is de adrenaline een beetje uitgewerkt is, dan denk ik ik, ik... ik heb dat een paar keer meegemaakt. Misschien twee of drie keer in mijn leven dat ik... dat, dat ik op die drempel stond. Dat ik wist... Ik, dat gaan ik zo misschien mee, ik, de grens ja, ik, ik kan er zo een grens... Al, net iets anders en ik was te ver gegaan. Maar is beschaving niet juist dat we dit allemaal wel herkennen... maar dat, dat, we, dat we ons juist en inhouden? En het, onder, en het ja? onderdrukken en het geweldsmonopolie aan de staat laten, ja. Ja. Jazeker. Is, is dat anders in Amerika dan in Europa? Uh, dat, dat kut is ondenkbaar in Amerika. Ik, ik heb, ik heb op, op, op, op, op, op fietspaden gefietst in Los Angeles... die nog veel drukker zijn dan de fietspadjes tussen, tussen Haarlem en, uh, en de kust. En uh, daar is een veel grotere... Heerst in ieder geval op die fietspaden die ik ken... een veel grotere beleefdheid. Dat, dat komt niet voor. Maar ook als het die zelf, om, om... die zelfcontrole is, is zwaarder. Mm -hmm. Om bescherming van, van je omgeving, hè. je vrienden, familie. Dus dat komt ook vaar, vaak in je werk terug. Maar is dat in Amerika... Uh, ja, voor de hand liggender? En gaan ze daar ook anders mee om dan hier? Um, dat heeft ook al te maken met omgangsnormen op schooljaar. Uh, die, die, uh, daar wordt het er echt in gehamerd hoe je met elkaar dient om te gaan. En daar wordt ook al heel vroeg op lagere scholen en op middelbare scholen, uh, wordt er heel veel aandacht aan geschonken... over wat, wat, uh, wat de normen zijn. Uh, de, bijvoorbeeld het, woord, het, het, het, het stopwoordje shit, shit dat wij om de zin te het, het is ja. ondingbaar in de Verenigde Staten om dat in het openbaar ja, te gebruiken. Omdat ze daar weten wat het betekent misschien. Het is, nou, dat weten wij ook. Waarom al. ben je toch weer teruggekomen dan? Uh, daar, waren, ja, daar waren wat privéomstandigheden die een belangrijke rol speelden. Je vrouw wilde de kinderen hier liever laten opgroeien, begrijpen. Ja, we ontdekten ook na drie jaar dat je toch echt wel in een heel andere cultuur bent. We denken, oh, dat is allemaal hetzelfde. En we begrijpen die talen en we zien al die televisieseries. Maar dat is, we hadden geen greep, geen enkele greep op. wat jeugdcultuur daar betekende. wat de kinderen in hun vrije tijd deden. Ook een heel. enerzijds verschrikkelijke repressie. want kinderen tot 16 mogen helemaal niets. Uh, en anderzijds uh, ja, e enorme gebieden met, met geheime dubbellevens van kinderen... En, uh, die dan toch s'avonds ergens rondhingen. Dat was dan niet nooit binnen, maar mm -hmm. altijd in, in vreemde steegjes rondhingen. En we kregen steeds meer door dat dat toch niet goed was. Dan toch liever de soft Europese praatcultuur van jongen. Waar ben je mee bezig? Uh, nou ja, Omdat we, de, omdat we die, die, uh, die aanpak kennen. We kennen de cultuur. Uh, we weten op welke signalen we moeten reageren. Ja. En we hadden geen idee ontdekt. We, waren werkelijk, we liepen rond daar in een, in do, in een donkere kamer. Geblinddoekt. Dus we stoten tegen alles aan. Nou, Even toch, uh, want de verkiezingen in Amerika spelen. Uh, hier is erg veel verbazing over het feit dat Mitt Romney uh, Obama op de hielen zit. Verbaast jou die verbazing? N nee, dat verbaast mij helemaal niet. <laughs> Natuurlijk want, niet. hoe komt dat dan? Wij dachten allemaal dat Romney dat niet zou redden. Maar hij doet het toch verdomd goed, blijkt. Nou, omdat we onderschatten hoe, hoe groot de crisis is in de Verenigde Staten. In Nederland is, is in heel veel opzichten een bijzonder land. Ook in de manier waarop we onder de, die, die verschrikkelijke wereldwijde economische crisis leiden. Die is, die is relatief gering in Nederland. Uh, die, die crisis slaat in Amerika Wel verschrikkelijk toe. toe ja. de, de echte werkloosheid is niet 7,8 die die formeel is, maar die is tegen de 20 procent. Wie gaat het winnen? Romney of Obama? Uh, Romney gaat het winnen. Romney? Ja. Oké, okay, we, we, we nodig je weer uit als de uitslag bekend is. Tot zover, dank voor dit gesprek. Leo de Winter, in het volgende uur debatteren Jeroen Paul, Applaus voor Leo de Winter. Jeroen Pauw, wilde ik zeggen, Janneke van Heucht over de vraag... of er meer vrouwen in talkshows uh, moeten, en misschien ook wel verplicht. Maar eerst de vrijdagmiddag live bonustrek. Tot aan de reclame op de radio hier. Uh, natuurlijk is het geheel te zien en te horen, net als op internet. De nieuw Shining. It's alright Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Heer Herakles Ajax. Voor 2-2 deze keer de andere hoek. In. Roda Twente. Ja, niet te binnen. Laat Vitesse. Naar de 2-2 de bal van dichtbij. Hier. PSV met een 2. Ja, zit hij daar zijn tegenstander aan? Dat wordt gegraafd door een strafschop En ja, kwart voor 9 AZ NSC. Hij kiest alsnog voor de rechterkant. Schieten en de rebound. Lieds in de hand. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.